Bij ziekenhuizen gaat het onder meer om patiëntenportalen, bij de overheid vooral om e-mail. De Tweede Kamer trapte onlangs om de rem in een debat over de overname van het bedrijf achter DigiD door Amerikanen en wil dat Nederland onafhankelijker wordt van de VS. De materiële schade aan het Drents Museum in Assen door de kunstroof van een jaar geleden was ongeveer 250.000 euro. Het gaat onder andere om herstelwerkzaamheden aan de opgeblazen deur, vitrines en schoonmaakkosten, meldt RTV Drenthe. Het zijn niet de enige kosten die zijn gemaakt. Zo had het museum een week geen inkomsten omdat het dicht moest. Bij de roof werden archeologische topstukken buitgemaakt die nog altijd zoek zijn. In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn de spanningen hoog opgelopen na de dood van een demonstrant gisteren. De 37-jarige Alex Prattie werd doodgeschoten door de grenspolitie tijdens protesten tegen de immigratiedienst ICE. Er wordt al weken gedemonstreerd in Minneapolis en ook in andere Amerikaanse steden nadat een vrouw werd doodgeschoten door een ICE-agent. In Zeeuws-Vlaanderen zijn vier verdachten aangehouden... in een onderzoek naar witwassen en diefstal van digitale eigendomsbewijzen. De twee mannen en twee vrouwen zouden ruim 150 van de zogenoemde NFT's hebben gestolen... ter waarde van anderhalf miljoen euro. Met die certificaten kan iemand aantonen dat hij eigenaar is... van digitale kunst, muziek of een video. Ze kunnen worden gestolen via een hack of phishing.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 Zo.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 Sing for En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we er ook met alleen een mooie auto holstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar bedanken we hartelijk voor. En er komen nu weer een hoop mooie muziek. Jaren 40, jaren 50. En dan moet ik ook eerlijk bekennen, sommige nummers uit de jaren 40.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 Wordt leen hier op CFM Zandvoort een hele goede morgen. Loe de la de, laden, de, laden. de laden, lichter, is de broer van Flip de Flyter? Loe de la de lichter, is de racer zware een snijder? Loe lichter, laden de flip kijkt rijt, kijk, kijk, komt de politie, Flip die flyt en de baas komt steeds dichter. Maar loe de la je lichter, loe loe we moeten naartoe, denk toch aan je leven moe. Flip, flip, flap, flap, flap, maar hou je broertje, de baas gaat.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 voor een rat geboren, wou naar raad niet horen. En de politierechter zei, Loe, je wordt steeds slechter. Als je je leven niet beter kan, krijg je een mooi gestreep pakkie aan. En de boeien sloten dichter, om lichter. La de lichter.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 Dan begint een nieuwe dag En naarmate vader weet, de klokken weken draait moeten ieder aan de slag Wanneer de dag begint Zorg voor een goed humor Dan komt de dokter nooit meer aan je deur Zing een vrolijk liedje als je opstaat En wordt wat met een lach Zing een vrolijk liedje als je opstaat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 Ik niet vol, wat heb ik nog een mat? Zing een droge als je opgaat, want dan heb je een goeie dag. Als je eventjes je ogen naar de spiegel richt, op een deel dat je moet zijn. Ja, de zware zorgen, rimpel dan van je gezicht, met een opgewekt altijd. Groeien,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 Dat zij erg mooi is, en ook om wat ze drinkt. Toen dus ze nog geen brief was, en mama vroeg aan haar.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 Zijn staar en chocolade of oor een smaken haar als leven traag. Ik wil klappen, klappen met suiker, want iets anders.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 Of die mornare thee en koffie laat zij staan? En chocolademak of morensjade smaken haar als liever klaar. Ik wil klappen, klappermelk met suiker, want iets anders wil ik. de Gypsy Band en daarvoor de Annabella's met de, Als je trouwt, trouw dan uit liefde. Ja, vroeger was dat niet helemaal uit liefde. Daar ging je gewoon trouwen. En in sommige families kiezen de ouders met wie je gaat trouwen. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70...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 Dat kennen we allemaal, zeker als u dit programma regelmatig beluistert. Geboren in Rotterdam op 19 februari 1917. En al daar overleden op 1 januari 2016 was ze een Nederlandse zangeres. En ze was een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50. En u hoort er nu met een opname uit 1957. Arrie de Reuven met het klokje van 7 uur. Kom, kleine man...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 En zingen ze maken pret. Kom, lieve schat, ga nu gewoon naar bed.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 gaan, laat nu je speelgoed tot morgen staan. Straks brengt Klaas vaak je naar een spookjesland. Ze maken pret. Kom lieve schat, ga nu ga.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 alles gaat goed zoals het moet. Hallo mijn geitje, ben ik verloren. Die boodschap vind ik vreselijke lam. Toe Gode laat me nu vlug eens horen. Hoe op dat dat het zo kwam. Stel u gerust, mijn heer de burgemeester. Alles gaat goed zoals het moet ging gisteren op vlammen. het was één vuur één vong één gloed eerst moest uw huis eraan gelopen de vlammen waren niet te dopen. het brandde af van onderen tot boven Dat al maar moe alles gaat al om mijn woonhuis ben ik verloren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 Ik zie in de rook gestipt. Zijn vrouw op hetzelfde ogenblik. Kreeg een beroerte van de strik. Het hele dorp in bittere nood. Zit aan de kant, u van de sloot. U is nou burgerbaar een keer. Van het afgebrande dorp, mijn heer. Wees weer gerust. Mijn heer de burgerbeester. Meer is er niet. al gaat door. Ja, in het blokje van 3 hoorde u als eerste Annie de Reuver. Met het klokje van 7 uur, een opname 1957.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 In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde hij zich via het amateurtoneel en talentenjachten tot humorist. En samen met zijn stadgenoot Adriaan van Ierland vormde hij een duo. En in 1910 maakte de Laat van Ierland enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder. En de Laat zou in totaal ruim 350 nummers op plaat gezet hebben. Onder meer met de begeleiding van de bekende dansorkest The Ramblers. En u hoort hem nu voor de tweede keer. August de Laat met Blond is Katrientje.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 Blond is caprientje en blond is ze mooi, valderie, valderie, idee. Als de haar tanden laat zien is ze mooi, valderie, valderie, idee. S'morgens dan melk ze de van de baas, smiddag dan karmt ze en keneet ze de kaas. Blond is caprientje en blond is ze mooi, valderie, valderie, idee. Ze kraai zit Katrien aan het ontbijt, en slaat ze haar portie naar binnen. Als de anderen zeggen, nu heb ik genoeg, Zeg vriendje, ik ga pas beginnen. Ze wordt er niet dik van, want slank is haar lijn, wel mooi, dat wil ze ook weten. Ze zegt, ik ben geen aan moeder natuur, de vis maar totaal heeft vergeten is Katrientje en blond is het mooi, Valderie, Valderie, Als ze haar tanden laat zien, is ze mooi, Valderie, Valderie, Day. Smorgens dan welk ze buffel van de baas, Smiddags dan karmte ze en kneet ze de kaas. Blond is Katrientje en blond is het mooi, Valderie, Valderie, Day. Een dag zal zij blonde Katrien, de man die haar wint, toch wel komen. Dan zal ze een vrouw zijn, zo flink en zo vier, als iedere man zich zal dromen. Dan wordt ze het zonnetje van zijn bestaan, een moeder die leeft voor haar kinderen. Die lacht om te zorgen voor het dagelijks brood, die er levenslust nooit zal verminderen. Blond is Katrietje en blond is het mooi. Albrecht, Albrecht, hey, oké. Okay. Wie peest nog op deze dag? Of staande onder water? Was zeker een nat beslag. Die storm, dat was de floter. En veel luzen en cafés. Was er leut of rust? Het water kwam boven de kanapé en onderdaden geklutst. Het water kwam binnen gelopen, we nat aan de poten. En de kaalder met dat spul liepen boem, heilig handel. Zelfs de blooien en de vinken, moesten springen of verdrinken. En de ratten, het was komiek. De vierde karma's zijn gesleed. Hoogste van de grap, water was nat, je kost in de roeien. En aan de Dijsemarkt, dat was het wat apart, liepen de ubers, gelijk op de koeien, met hun de rokken tegen hun kieten, ze na geen nagel meer voor op te bieten. Geef ons eden, ons dagelijks brood, maar alsjeblieft geen watersloot. Het geteisterd dat deze het wat, moest vroeger op een strooisak slapen. Maar nu leg ik op een dekat, noem de meubels die zal ze te gapen. Al me weggeluzet is die zien weg, door die watersnoog. De ene naar geluk, de ander naar pech, de ze dood is een ander zijn brood. Je kost in de strotte roeien. En aan de beste markt, dan was het wat apart. Liepen de buffers, gelijk hoe de koeien. Met hun rokken tegen hun de kieten. Ze agel mij voorop te bieten. Geef was ieder ons dagelijks brood. Maar alsjeblieft, mijn woord.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 Haremkus is onbegrensd, het geeft niet wat voor die wens. Kies zwart een kastanjebruin, laat naar Met een of permanent, met veel of weinig temperament, met wangen of een pruimen mond. De Maha Maharaja heeft mooie vrouwen, zat Ze zitten op een rijtje voor de deur. De Maha Maharajah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 De vrouwen zat ja Ze zitten op een rijtje Voor de deur Beleef de tijd van de leer zand Zandvoort uit Zandvoort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 je af en toe, wat rode rozen, ook al is bekijk je nog zo klein.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 Steeds de steeds zakken te wieken En als hij draait, huilt jou dat dat niet trouwen kan. Hij was zo mooi, maar niet mooi alleen. Ze was zeldzaam lief en ook rijk met meteen. Ze was een zeldzaamheid, zo van top tot teen, die kleine blonde Marian. Als een jongeling haar in de ogen keek, werd Marjan een rood. En de molenaar bleek, omdat hij niet wou dat ze trouwen zou, een kleine blonde Marian. Menig jongling wou haar, haar met z'n vreugd. Toch voordat zij ja zei, wiep papa hem eruit. Zij was zeldzaam mooi, maar niet mooi alleen. Ze was zeldzaam lief en ook rijk niet. Ze was een zeldzaamheid, zo van top tot teen. Die. die kleine wonder Marianne. Marianne. De draaien. Bij de wind nog immer de wieken zweien. Hij draait en draait. En Marianne die wordt altijd krijgt geen man Ze was zeldzaam mooi, maar niet mooi alleen Ze was zeldzaam lief en ook rijk meteen Ze was een zeldzaamheid, zo van top tot teen Die kleine blonde Marianne Ze was vaak verliefd, toch had veel verdriet Altijd klonk het weer, vrouwen mag je niet Want geen die je vroeg, is toch goed genoeg Voor jou, mijn kleine Marianne Jaren gingen heen Elke kind de spot met de dochter en het rouwperbond. Zij was zeldzaam mooi, maar niet mooi alleen. Ze was zeldzaam lief en ook rijk in. Ze was een zeldzaamheid, zo van top tot teen. Die kleine blonde Marianne.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 Tot ziens. Ons landje is als voetbaland helaas in discrediet. Er worden goals genoeg gemaakt alleen door de onze niet. Wanneer het was als dan speelt dan kan de roepen zijn. En als het zo klampig gaat dan wordt men langs de lijn. Wilkes, Wilkes, waarom ging je heen? Rijpers, waarom trok je aan je been? als de haarder, af voor rozen, de doet. Jongen, jongen, jongen, jongen, heus, het gaat niet goed. Wij is de beetje regen dat het om te vangen ging? Nu schopt men nog alleen maar om de pink, ping, ping. Beste tweeders trekken weg, want het is al gedaan. Als iemand lieren lieren zingt, wie zou zoiets weerstaan? Ze ruilen boerenkool met ons voor dure wijn. Of worden vol spaghetti en geen Holland zingt met pijn. De herder appel Rozenberg de boets. Jonge, jonge, jonge, jonge, het gaat niet goed. Maar is de tijd gekregen dat ze konden vangen? Die zocht mij nog alleen maar op de wink, wink, wink. Dat het monster geldt, de voetbal wordt regeerd En dat de voetbal binnen mag, trots alles goed floreert Het is logisch dat de jongens gaan, die wegen nu en dan. Niet iedereen heeft Venstra, dus klinkt in de stadion. Filmes, lurkjes, waarom wil je heen? Rijks, waarom je aan je been? Dimmel monster door af voor Rozenburg de bloed Jongen, jongen, jongen, jongen, de is dat niet goed? Maar is de tijd gebleven dat de konten van je Je zat er nog alleen maar aan de wind, wind, wind. Maar is de tijd gebleven dat de konten van je